Op 105.8 FM en Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland... Ja, en dan is het dan is het wel zo. Dan moet je we wel. Goedemiddag. Maar dan moeten we natuurlijk wel. Altijd... Roemendaal op 105.8. Ah, zo kan het wel even. Uh, Rustig aan hè. Ja, het is best twee <laughs> de uur. De het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 What it is I feel inside my heart, when I realize it don't have to be so hard. Cause simple, so can simple. I say, I you. what more can I say? Simple, so.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 De Nederlandse variant is de prunus Parus, die is onschuldig zeg maar. Maar de Sirotina variëteit die kan ontzettend woekeren. Die, die uh, kan explosief ergens uh, in een paar tijd een heel stuk duingebied gewoon overwoekeren. Ja, dat gaat ook ten koste van je originele duimbegroeiing. Dus vandaar dat we de prunus uh, met hand en tand bestrijden. En in dat gebied waar de wisenten lopen, uh, vreten die uh, toevallig een prunus op? Nou, wat, we, wat het net onderweg kon zien, dat uh, de jonge scheuten van, uh, van een prunus die bijvoorbeeld door Kees een paar afgezaagd is, die worden wel aangevreten. Dus we hebben er goede hoop op dat uh, zowel de Vicente als de koningpaar die loopt lopen, dat die af en toe de prunus ook meenemen. Oké. Okay. Zoot, in missie, a new time, the namels are your favorite, and you've got me water tonight. Heartbeat, increase the heartbeat, you'll hear the thunder of the beating rhino's in love for the both of van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 Uh, we hebben ze gevonden. Of zij hebben ons gevonden. Het hoe je het ziet. Ja. Nou ja, het uh, uh, verhaal. Wat was ook alweer de reden waarom uh, de uh, PWN dat uh, gedaan heeft om Vicente hier uit te zetten? Nou, dat, als ik dat hele verhaal moet gaan vertellen, Jaap, in dit interview, dan kom ik daar tekort. Maar ik hou het even kort. Uh, we zijn vanaf 2003 is PWN uh, geënthousiasmeerd door een uh, aantal mensen van de Stichting Bosbeheer. Met het verzoek om in Duingebied Kraansvlak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 Ja, als we dat gaan vergelijken met uh, andere organisaties die wiecenten houden. Uh, een mooi voorbeeld is uh, het natuurpark Lelystad in IJzermeerpolder. Daar worden al jarenlang wiecenten gehouden, een grotere keur, een stuk of 30 meen ik. Alleen ja, die zitten in een, een gehouden situatie waar ze zo bijgevoerd worden. Hier de wiecenten bij ons in het kraanslak, die lopen, kun je voor Nederlandse begrippen zeggen, gewoon in het wild.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 About. Knowledge is money, and money is time. Now you should know. Believe in our go because we are the science.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 Ja, zou ik hem eigenlijk ook in, uh, in de categorie singer-songwriters uh, moeten stop. Ik denk het wel. Joe Jackson en Real Man. Take you mind back. I don't know when sometime when it always was seem to be just us and them. Girls are war